versen, 87, 1 en 2, zijn grondslag, zijn onwrikbare vastigheden, heeft God gelegd op bergen hem gewijd. De Heere die zich in Sion's heil verblijft, bemint het meer dan alle Jacob's steden. Men spreekt van u zeer heerlijke dingen, o schone stad van Israëls opperheer. Ik zie Rahab, ik zie Babel tot uw Heer bij hen geteld die mijn grootheid zingen. 1 en 2 van Psalm 87. gemeente zal worden voorgelezen uit de profecieën van Zachariah, daarvan het tweede hoofdstuk, wij noemen Zachariah 2. Wederom hief ik mijn ogen op en ik zag en zie, er was een man en in zijn hand was een meetsnoef. En ik zeide, waar gaat gij heen? En hij zeide tot mij, om Jeruzalem te meten, om te zien hoe groot haar breedte en hoe groot haar lengte wezen zal. En zie, de engel die met mij sprak, ging uit, en een andere engel ging uit hem tegemoet, en hij zeide tot hem, loop, spreek deze jongeling aan, zeggende, Jeruzalem zal dorpsgewijze bewoond worden vanwege de veelheid der mensen en der beesten, die in het midden derzelven wezen zal. En ik zal haar wezen, spreekt de Heer, een vurige muur rondom, en ik zal tot heerlijkheid wezen in het midden van haar. Hui, hui, verliet toch uit het Noorderland, spreekt de Heer, want ik heb jullie den uitgebreid naar de vier winden des hemels, spreekt de Heer. Hu, he, Sion, ontkom gij. Die woont bij de dochter van Babel. Want zo zegt de Heere der Heerscharen, naar de heerlijkheid over u heeft Hij mij gezonden tot die heidenen die u lieden beroofd hebben. Want die u lieden aanraakt, die raakt zijn oog aan. Want zie ik zal mijn hand over hen lieden bewegen en ze zullen hun knechten een roof wezen. Alzo zult gij lieden weten dat de Heere der Heerscharen mij gezonden heeft. Juich en verblijt u gij dochter Sions, want zie ik kom en ik zal in het midden van u wonen, spreekt de Heere. En vele heidenen zullen te dien dagen den Heere toegevoegd worden en ze zullen mij tot hun volk weten. En ik zal in het midden van u wonen en gij zult weten dat de Heere der Heerscharen mij tot u gezonden heeft, dan zal de Heere Juda erven voor zijn deel in het heilige land, en hij zal Jeruzalem nog verkiezen. Zwijg alle vlees voor het aangezicht des Heeren, want hij is ontwaakt uit zijn heilige woning. Wij zingen Psalm 122, de eerste twee versen. Ik ben verblijd wanneer men mij God vruchtig opwekt. En het tweede, de stammen naar Gods naam genoemd. Terwijl we zingen wordt er gecollecteerd. De eerste rondgang is voor de diaconie, de tweede en de derde voor de kerk. Collecten willen we hartelijk aan uw melddadigheid bevelen. Geliefden, kent u uw geloofsbeleidenis? Kent u het getuigenis van de kerk der reformatie als ze handelt over Gods gemeente op aarde? Zal ik het u eens voorlezen? Wij geloven en beleiden één enige katholieke of algemene kerk. Welk is een heilige vergadering, der ware christgelovigen, allen hun zaligheid verwachtend in Jezus Christus, gewassen zijnde door zijn bloed, geheiligd en verzegeld door de heilige geest. Deze kerk is er geweest van het begin der wereld af en zal er zijn tot het einde toe, gelijk daaruit blijkt dat Christus een eeuwig koning is, de welke zonder onderdanen niets zijn kan. En deze heilige kerk wordt van God bewaard of staande gehouden tegen het woeden der gehele wereld. Hoewel ze soms tijds een tijd, een tijdlang zeer klein en als tot niets schijnt gekomen te zijn in de ogen der mensen. Dat is uw geloof Daar hebben de synoden van de gereformeerde kerk een heilig amen op gezegd. En het is de sterkte geweest van de kerk der reformatie door alle eeuwen heen en niet alleen deze. Het was ook de sterkte het toen Paulus zijn brief schreef aan de gemeente van Rome en ze in Rome ook dachten dat het triumf van de hel zo groot was dat God zijn gemeente verlaten had. Ik zeg u dan heeft God zijn volk verstoten dat zij verre want ook ik ben een Israëlida, uit de zaden Abrahams uit de stam van Benjamin. God heeft zijn volk niet verstoten. alzo is er dan ook in deze tegenwoordige tijd een overblijfsel geworden. Naar de verkiezing der goddelijke genade. Zo sprak de kerk zijn geloofsbelijdenis uit en elke... Zondagavond beleidt de gemeente des Heren in de apostolische geloofsbelijdenis, als het gaat over het werk van de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk. Nee, die kerk die is er. En die zal er zijn van het begin der wereld tot het einde toe. Daarom is het geen hopeloze zaak. Als wij in 1956 een biddag houden en de Heer lastig vallen om een zegen, een zegen over het werk onze handen, zeker en noodzakelijk. Zeker dat de Heer onze lust en kracht en moed moet geven. Elke dag opnieuw tot onze taken waarvan onze belijdenis zegt dat we die moeten verrichten als de heilige engelen maar we willen in de avond van deze dag, wanneer we voor de derde maal rond het woord staan, bijzonder de aandacht vestigen op de zegen die nodig is tot de opbouw van Gods gemeente. En dat zowel in zijn vorm als in zijn wezen. Want het wezen kan eenvoudig niet leven buiten de vormen, hoewel... Al veel vormen zijn waar het wezen niet meer wordt gevonden. Er zal blijven een overblijfsel naar de verkiezing der goddelijke genade. En de Heere die heeft het zijn gemeente opgelegd. Bid voor de vrede van Jeruzalem. De opbouw van Gods kerk. Hoe zal die wezen? Wie zijn de onderdanen? Wat is het wezen Gods? In die zichtbare gemeente? Hoe komt de kerk tot bloei? Hoe komt het tot de ware kennis van Christus? En hoe bewaard en hoe verzegelt God zijn gemeente? Wij willen dit in deze avond overdenken. Uw aandacht vragend voor het voorgelezen hoofdstuk, het Zacharias van het tweede hoofdstuk dacht ik met u te overdenken, de eerste vijf versen. Wederom hief ik mijn ogen op en ik zag en zie, daar was een man en in zijn hand was een meetsnoer en ik zeide, waar gaat gij heen en hij zeide tot mij om Jeruzalem te meten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 en ik zal tot heerlijkheid wezen in het midden van haar. De inhoud van deze tekstwoorden benoemen wij het nieuwe Jeruzalem en denken over Jeruzalems bouwmeester. Ten tweede Jeruzalems bewoning en ten derde Jeruzalems bescherming. Het nieuwe Jeruzalem, Jeruzalems bouwmeester. Ik hief mijn ogen op en ik zag. En zie, er was een man en in zijn hand was een meetsnoer. En ik zeide, waar gaan geheen heen? En hij zeide, om Jeruzalem te meten. Jeruzalems bewoning. En hij zei dat tot hem loopt, spreek deze jongeling aan, zeg in de Jeruzalem zal dorpsgewijze bewoond worden. In Jeruzalem bescherming, en ik zal wezen, spreek de Heer een vurige muur rondom, en ik zal haar heerlijkheid wezen in het midden van haar. En geef de Heilige Geest tot het geschonken geloof een levend lidmaat van dit Jeruzalem te zijn, geliefden. We hebben geen blijvende stad sterk steeds enkel maar ijdelheid van u en van mij zeg het woord van God niets kan hier zijn stand behouden en wat uit stof is neemt een eind door de tijd die alles schent en als de Heer spreekt van de mens daar zonde als gevolg van het rechtvaardig oordeel Gods, dan noemt hij het leven van u en mij als een bloem des velds, die wel sierlijk kronkt, maar nogdanks krachteloos is in teer. Want als de winter over dat veld zich laat horen, dan knakt die steel en haar schoonheid gaat verloren. Dan kent en vindt men. Die standplaats zelfs niet meer. Nee wij hebben hier geen blijvende stad. En onze vastigheden die zijn enkel ijdelheid voor de levende God. Dan heeft de dichter van 39 dat al heel sterk uitgedrukt. Wanneer hij uitroept ziende de broosheid en de kortstondigheid van een mensenleven... Ach heer, ontdek toch mijn leven zijn te mij, mijn dagen die zijn bij u gesteld. Als we dan ook over vastigheden spreken, dan spreken we niet over de vastigheden van een mensenleven. Voorbeelden in de schrift leren ons daarvan de betrekkelijkheid. Het ene ogenblik, dan staat Nebu en hij roept het uit, met een gezicht op de heerlijkheid van zijn rijk, is dit niet het grote babel wat ik gebouwd heb. En een dag later, dan kruipt hij als de dieren in het gras. Nee, daar hoeven we niet in te roemen. het ene ogenblik, dan ziet Haman zich nog met koninklijk gewaad. En de andere dag, dan wordt hij als een misdadiger Terechtgesteld. Wij hoeven over de mens geen grote gedachten te denken. En wanneer goddelijke genade in ons leven verheerlijkt wordt, dan hebben we daar ook geen behoefte meer aan. Als Dateen in de oude rijm spreekt van de doorleefde zelfkennis van een mensenhart, dan roept hij uit: dat is stof en dat is stank. Onrein. We hebben vanavond dan ook niet te denken over heerlijkheden van mensen, maar we hebben wel voor ons de profetie van Zachariah, die spreekt van de heerlijkheid van de Godstad, van die stad waarvan de gemeente gezongen heeft in Jeruzalem is wel gebouwd, wel samengevoegd, die haar beschouwt, zal haar voor bouwheers kunstwerk groeten. En dan gaat het over die godstad, die onvergankelijk is. De heerlijkheid van deze godstad, waarvan de openbaringen ons zegt dat ze toebereid is als een bruid die voor haar man is versierd. Wanneer we over deze godstad in de profetieën van Zacharia onderwezen worden, vraagt een kort verband uw aandacht. 70 Zeer bange jaren zijn voorbij gegaan. Jeruzalem, de Godstad, ligt in de puin. Jeruzalem, uw altaren zijn al geveld door die geweldenaren. Hun knechten zijn gevuild door u gevreesd. Geweld, hun lijken onbegraven. Verzaden naar hun dood het gedieten in hongersnood. De heerlijkheid van de Godstad... Ze is verdwenen. De slopers hebben hun werk zeer goed gedaan. En de ballingen bij de rivier Gebar, die weten het. Want als ze aan dezelfde vragen: zingt er nog eens een van die liederen van Sion? Dan zeggen ze: als we denken aan die Godstad, dan wenen we, want onze harpen die hangen aan de wilden nogthans o oh Jeruzalem eer dat ik u vergeten zo vergeten mijn rechterhand zichzelf hoe kan zulk een puinhoop weer tot een heerlijkheid worden hoe kan iets dat zo totaal verwoest is weer volmaakt worden hoe kan iets dat zo onder het oordeel, ondergegaan is, weer delen in de gunst en in de gemeenschap met God? Nee, dat zijn niet alleen maar algemene vragen, die betrekken hebben op de herbouw van stad en tempel, maar die hebben wel zeer zeker in zich de vraag, die ieder van u, en ik hoop, door ontdekkende genade zichzelf alle stellen mag. Hoe kan u, u, ik, wie dat u ook bent, maar die God kent en die God ziet, wie zijn leven voor de Heer openbaar is, waarvan ik zeg, hoe kan zo'n stuk waardeloos puin? En dan loop ik dat je aan me zeggen? Ben je beantwoord naar het doel van hoe kan iets dat zo verwoest ligt onder het rechtvaardige oordeel Gods weer in de gemeenschap bij God hersteld worden? Of wilt u minder denken over de ontzaglijke waarheid van het mensenleven? Of wilt u een andere benaming van de diepte van de val en van de gruwel van de zonde? Wilt u een andere naam hebben dan waar Gods woord ons van zegt? Dat we liggen op de vlakte van het veld, vertreden zijnde en ons geboorte bloedt en dat geen oog medelijden met ons is. En nu worden we in de profetieën van Zacharia onderwezen over, over een godswerk, over een godswonder, over een bovennatuurlijk wonder, waar onze beleidenis van spreekt. dat God zonder ons. In ons werk. Jeruzalem wordt herbouwd. Gods heilige raad krijgt zijn uitvoering. Zeventig bange jaren zijn voorbij gegaan. Oorzaak van het ballingsleven behoeven wij u niet voor te houden. Die God verlaat, die heeft smart op smart te vrezen. Vipot, die schrijft in een van zijn preken. Het is Gods wonderlijke weg om zijn genade te verheerlijken op de puin van een mensenleven. Blijft er niet zoveel bij in. Dan hebben we niet zoveel heerlijkheid meer. Als die oudjes ons hebben geleerd dat Gods genade verheerlijkt wordt op de puin van je leven. dit Jeruzalem wordt herbouwd. De kerk heeft ervan gezongen in de profetie. Toen gij o God met majesteit uw al hebt uitgeleid en op hun heil doen lopen. Toen gij langs Parans woeste grond zijn En dan gaat die gemeente uit Babel. Onder leiding van zeer Babel en onder leiding van Jozua de hoge priester, Komt het eerste gedeelte van de ballingen in het beloofde land? Sion top is van verre gezien. Ze hebben de grenzen overschreden. Het Salem Gods, waar eenmaal de heerlijkheid God zich openbaarde onder de brandende altaren, wordt benaderd. En hoe dichter dat ze erbij komen, hoe meer dat ze aanschouwen dat de zaak in de puin ligt. Oh nee. Als een mens van verre zo zijn bestandje bekijkt, dan valt dat nogal mee. Dan kunnen we nogal ingenomen zijn met algemeenheden, met vormen en gebruiken. Maar ik zeg u, als de ballingen in Jeruzalem genaken, dan vinden ze daar stukgeslagen poorten. Dan vinden ze daar onherstelbaar vernietigde muren. Dan is het gereedschap van de tempel verdwenen dan staat van de Godstad niets anders meer over dan een handje waardevol puin. En dan moet het nou beginnen. Daar leidt de Heer zijn gemeente naartoe. De eerste ontdekking van de herbouw begint met de ontdekking van de hopeloze puin die er gevonden wordt. Zo begint God toch? Met de bouw van zijn nieuwe Jeruzalem. Wanneer die herbouw, nee wanneer de puin en het puinruimen aandacht krijgt en de eerste herbouw gaat aanvangen, dan staat de hel op zijn achterste benen, daarover gaat het in deze profetie. U kent de geschiedenis, Samaritanen, de leugenachtige boodschappen, de bouw van de tempel, vooral van de tempel, die staakt. 18 jaar lang, na dat de eerste ballingen in Jeruzalem teruggekomen zijn, is er van de herbouw nog praktisch niets terechtgekomen. Die mensen hadden vroeger de zaak niet zo gauw te hoor. 18 jaar heeft de duivel geprobeerd de herbouw en de vernieuwing tegen te staan. 18 jaar lang gebeurt er bijna niets, alleen ze zijn teruggevoerd. Alleen gaat God zijn belofte waarmaken, langs een onmogelijke weg, en dan stuurt de heren deze Zacharia naar de Ballen, met een goddelijke opdracht, en met een goddelijke boodschap, gelijk als Nehemia op een andere plaats zegt, en God van de hemel, die zal het ons laten gelukken. En na 18 jaar komt er wat tekening. En niet zo hard lopen maar heet. Na 18 jaar komt er tekening in de bouw, In de belofte. Maar God gaat zijn waarheid aan dat bondvolk waar maken. En dan mag deze Zachariah verschillende nachtgezichten zien. Zou je ook nogal wat van kunnen zeggen. Waarom nou geen daggezichten? Het zou toch waar zijn dat, dat de nachten... In het leven van Gods gemeente onmisbaar zijn? En zou het dan toch waar zijn dat in de nachten van het leven de grootste heilgeheimen aan Gods kinderen bekend gemaakt wordt? Zou het dan toch waar zijn dat in de diepe duisternis van ontlediging en onkrachtiging de grootste heilgeheimen aan de kerk bekend gemaakt worden? Ik zou er maar op rekenen Heer. Ja. Nachts, Gezicht. Eerst het nachtgezicht van de triomferende koning. Een ruiten, te midden van de mitten. Dat is het eerste wat hij zien mag. Het goddelijke geheim. En ik zag s nachts s'nachts man rijden op een rood paard. En hij stond tussen de mitten die in de diepte waren. De koning is in aantocht om het werk dat hij eenmaal heeft beloofd te gaan vervullen. Het tweede gezicht zal de vernietiging van de vijand uitmaken. Ik hief mijn ogen op en zag, ziet er waren vier hoornen. En ik zeide tot de engel die met mij sprak, wat zijn deze? En hij zeide tot mij, dit zijn de hoornen welke Juda, Israël en Jeruzalem verstrooid hebben. En de here toonde mij vier smeden. En ik zeide, wat komen die maken? En hij sprak zeggende, dat zijn de hoornen die uh, Juda verstrooid hebben, zodat niemand zijn hoofd opiet. Kort maar, God zal op het aanbeeld van zijn heilig recht, de wapenen die gericht zijn tegen de opbouw van de gemeente des Heren, vernietigen. Hij zal ze op het aanbeeld van zijn rechte pletten slaan. En dan, dan zegt de Heer, Zachariah ik zou je nog wat laten zien en dat is het tekst, wederom hief ik mijn ogen op en ik zag en ziet, er was een man en in zijn hand was een meetsnoer. Hij ziet de goddelijke bouwmeester, want het nieuwe Jeruzalem heeft een bouwmeester. Nee, nee het is niet Nehemia en niet Hachei. Het is niet de ijver van de teruggekeerde ballingen die voor de herstel en de opbouw van het nieuwe Jeruzalem zullen zorg dragen. Maar Zachariah die mag zien waar de oorzaak ligt van de zekere herstelling van het nieuwe Jeruzalem gods. Ik zag een man Christus, de bouwmeester. De eeuwige vader heeft een raadsplan uitgedacht. Getekend naar het vaderlijk welbehagen om op aarde zijn kerk te gaan herbouwen: Jeruzalem steen herbouwen uit het stof. En daar zal mijn volk weer wonen na zijn raad. God eeuwig gunst, en volle gunst betonen. En daar zullen zij Gods knechten en hun zaad. En die zijn naam beminnen erfelijk wonen. Ja de vader die heeft het eeuwige bouwplan uitgedacht. Vaderlijk volmaakt. Na zijn vaderlijke gunst. Doortrokken met zijn vaderlijke liefde en gebouwd op het vaderlijke recht, omdat de eerste persoon van het goddelijke wezen, in de volvoering van het huishoudelijke werk, het recht van het wezen hangt aan. Dat bouwplan ontstaan uit dat eeuwige welbehagen rust, op het vaste fundament van zijn recht. En dat grote bouwplan, door de vader uitgedacht, is in de stilte van de eeuwige Raad de zoon ter hand gesteld. We blijden in onze treffende catechismus dat de vader door de zoon alle dingen regeert. En wat mag nu deze Godsgezant, deze Zacharias aan schouwen, hij ziet vanuit de eeuwige vrederaad, ziet hij de zonen gods, in zijn knechts- en middelaarsheerlijkheid, vaders raad verlaten. Wat de spreukendichter in het achtste hoofdstuk ons leert, dat hij spelende was in de schoot van zijn vader, hij heeft deze godsgezanden schoudt. Maar hij heeft ook aanschouwd hoe die eeuwige zoon uitgegaan is uit de schoot van zijn vader. En hij heeft het bouwplan in zijn goddelijke vingers. Wat ik zag, toen ik mijn ogen ophief, oh wat een wonderlijk en heilig gezicht. Dat was een man en in zijn hand was een meetsnoer. Het beeld kan een kind begrijpen. Een meetsnoer. In de hand van hem, die het bestek van zijn vader kent. Die de bedoeling van zijn heilige vader weet, die in de voltooiing van dit godsplan heeft bewilligd, die als ik het zo zeggen mag, elke streep op de tekening volkomen heeft aanvaard. Hij komt uit de raad van zijn vader, ik zag die man, en in zijn hand het meet snoer. Het meetsnoer en het eeuwige bouwplan brengt hij uit de eeuwigheid mee. En als deze godsverzand deze man ziet in al zijn eerlijkheid, dan wordt er een, een vraag Want het maatsnoer, het meetsnoer dat hij ziet, dat is een weergave, van de uitgaande werken Gods. Ik heb u vanmorgen vanmiddag gezegd dat er een werken Gods zijn. Hier mag Zachariah de uitgaande werken Gods zijn schouwen. Dat meetsnoer in de hand van deze grote bouwmeester is hem van de Vader gegeven. Gods eeuwige raad, onveranderlijke raad, tot de voltooiing van het nieuwe Jeruzalem gaat aanvangen op een eenvoudige wijze ordelijk heilig volmaakt. Ik lees in mijn tekst, ik zei er komt een gesprek tussen de grote bouwmeester en een gesprek tot Zacharias die de knecht van de grote knecht is. Hij kan die bouwmeester ontmoeten. Vanwege het herstelde kindschap. Luisteren hoor. En hij kan vragen stellen over de bouw. Vanwege een geschonken knechtschap. Vind duidelijk. Hoe zullen we voor God bestaan mensen. Hoe zullen we God kunnen ontmoeten? Hoe zullen we voor de majesteit als heren kunnen verschijnen? Zonder dus deze heilige bewustheid, die in het leven van deze godsgezand is, vrucht van het herstelde kinschap. Het is tussen hem en zijn grote bouwmeester rechtgevallen. Want hij die Jeruzalem bouwt en hij die Jeruzalem herstelt, heeft ook deze Zachariah voor tijd en eeuwigheid voor zijn rekening genomen. En dat hij vragen kan stellen en mag stellen tot die goddelijke bouwmeester, tot die knechtsens vaders, dat is het recht van zijn geschonken knechtschap. En ik zeide, waar gaat ge heen? Ach. Er zou veel vragen uit deze vraag kunnen voorkomen. Ik zou kunnen zeggen dat er in het leven van Gods kinderen soms een benauwde vraag kan zijn. O God, waar ga je naartoe? Waar gaat het heen? Wat omstandigheden kunnen in een mensenleven de ziel bekommeren en bezetten en zeggen Heere, waar zal dat nog naartoe gaan? Waar zal dat eindigen? Wanneer we in de tijd waarin dat we leven inblikken, dan zou deze vraag als een benauwde vraag in vele harten kunnen staan, Want waar zult u heen gaan met ons vaderland? Waar zult u heen gaan met uw kerk, Heer? Waar zult u heen gaan met onze gemeenten? Waar zal het heen gaan met mijn gezin? Waar zal het heen gaan met mijn kinderen? Waar zal het alles nog eindigen? Wat de vragen kunnen benauwen in de consciëntie van Gods gemeente. Lijn. Maar deze vraag heeft een andere bedoeling. Geen nieuwsgierigheid, geen benauwdheid, maar een heilige verlustiging. Want hij ziet dat God zijn raad aan het uitvoeren is. Gods geopenbaarde werken worden aan deze Godsgezand getoond. En ik zei dat we gaan geheen. Wil ja, jij nog antwoorden? Doet de Heer niet altijd. Alle vragen die hier op aarde gesteld worden, worden niet of niet dadelijk door de Heer beantwoord. Zullen zeer, zeer vele vragen pas in de eeuwigheid beantwoord worden. Vele vragen zal de Heer hier in de tijd zijn kinderen niet beantwoorden. Maar deze vraag, die wordt wel beantwoord. En ik zei dat, waar gaat ge heen? En hij zeide tot mij, ik ga om Jeruzalem te meten. Ja, Hij meten ook nogal wat hè? Zo groot, zo lang, zo breed. Die vragen die stelden ze zelfs aan de Heer Jezus. Zijn er ook vele die zalig worden. Maar als hier het antwoord komt dat heen om Jeruzalem te meten, dan wil dat zeggen dat Zacharia nu ziet het uitzetten van het bouwterrein. Beet kent u? Te licht orde heb ik u gezegd in de goddelijke werken. Ik ga heen om Jeruzalem te meten. In de bouwwereld. Daar zijn we genoeg vandaag en dag bij bepaald. Dan, dan zie je soms het bouwterrein rijp worden. Dan zie je mensen met meetlinten uitzetten. Hoogte, breedte, diepte zo groot, zo lang. En ongeveer dan ga je denken, daar komt een bouwwerk. Daar wordt iets nieuws gebouwd. Hier wordt iets tot voltooiing geleid. Wel dat is het wat deze Zachariah onwonderlijk oh uit God vandaan mag horen. God gaat door, want hij gaat Jeruzalem meten. En hoe doet de Heer dat? Meten hoe groot en haar lengte zal zijn. Hij zegt niet, ik ga kijken of het bouwen wel mogelijk is. Of de voltooiing wel kan. Want Jeruzalem wordt gebouwd, de kerk komt er, de Godstad wordt voltooid, er hoeft u geen moment voor wakker te lezen. Niets en niemand, geen machten zullen in staat zijn om dat tegen te houden. Luther heeft in de hoogtijden van het geloof dit bezongen. Geen aardse machten, geen wereldse, nog godsdienstige machten zullen in staat zijn om het bouwen van de gemeente tegen te houden. Nee, daar hoeft u niet bang van te zijn. Weet je wat wel voor een, en voor ons mocht het ook tot een verbazing zijn. Ik ga uit, zegt hij, om Jeruzalem te meten hoe haar lengte en hoe haar breedte, wezen zal, dan is de bouw gewaarborgd en het uitzetten van de lengte en van de breedte die is zo bepaald naar de tekening in de hand van deze bouwmeester en op de centimeter door het bouwlint vastgelegd, dat daar geen centimeter bij komt en geen centimeter afgaat. gaat. Weet je hoe groot dat het is? Weet je hoe groot dat is? Zo groot, dat de grootste zondaar daar een plekje in kan krijgen. Dat is groot. Zo groot, dat de diepst gevangenen, de door Gods geest ontlederde ontdekte en verloren zondaar, daarin past, in dat eeuwige bestek van Gods aanbiddelijk welbehagen waar alleen maar voldoende ruimte is voor een mens die al zijn ruimte bij zichzelf verloor, voor een mens die al zijn ruimte in zijn godsdienst verspeelde, voor een mens die in zichzelf geen ruimte overhield, om te leren dat er ruimte bij God is, want waar onze wegen vastlopen, komt de ruimte in God. Waar gaat ge heen om Jeruzalem te meten? Hoe groot haar lengte en hoe groot haar breedte zijn zou. O eeuwige, onveranderlijke en wonderlijke raad Gods. Toebetrouwd en hem die de grote bouwmeester genoemd wordt. En de bewoning. Hoort u mij. Ik lees in mijn tekst en ziet de engel die met mij sprak ging uit en een andere engel ging uit hem tegemoet. Heer kort de betekenis in de volvoering van Gods heilige raad hebben de engelen een bepaalde plaats gekregen. Zij zijn het die vaardig passen op het woord van zijn mond en dienstbare zijn aan degenen die de zaligheid zullen beuiven. In de voltooiing van de raad en in de voltooiing van het nieuwe Jeruzalem hebben de engelen hun eigen bijzondere plaats gekregen. Het is of ook deze Zacharia dat even herinnerd wordt, want hij heeft het over engelen, de ene engel die heeft hij ontmoet, toen hij de koning zag tussen de midden, leest u dat op uw gemak maar na. En ik lees en ik zeide mijn heren wat zijn deze. En toen zeide tot mij de engel die met mij sprak ik zal u tonen wat deze zijn. En toen antwoordde de man die tussen de midden was. Dus toen was er ook al een engel. Om het geheim te leren wat dat betekende de koning tussen de midden. En deze engel, zo leert ons deze geschiedenis, die heeft het afreel wat Zachariah zag gezien. En ik mag zonder ook maar de minste inlegkunde te doen en iets geweld te doen aan de exergeten van het woord, u zeggen dat Zachariah zag dat die heilige engel die deze grote bouwmeester volgt hem ziet gaan in het uitzetten... Van het bestek van het Nieuwe Jeruzalem. En wel de vragen bij deze Gods leven, wat gaat ge doen om te meten? En hij voelt dat er vragen opkomen in het hart van deze Zacharia, lees ik en ziet de engel die met me sprak, ging uit en een andere engel ging uit hem tegemoet. De vragen waar dit kind en knecht mee van God mee zit. Die worden zo van de hemel al beantwoord. Want hoe groot en hoe breed zal de kerk zijn. Maar, maar wie woont erin? En wat zal de bewoning van Jeruzalem wezen? En Heer dat die vraag al opgekomen is tot de Heer. Omdat hij de harten kent en de nieren proeft. zendt de Heer al een boodschappen tot hem. Want er komt een engel Hij zegt. Ga dus naar die jongeling toe. Ik lees. En ziet de engel die met me sprak, ging uit en een ander engel ging uit hem tegemoet. En dan hoort hij die samenspraak tussen die engelen Gods. En hij zeide, zeg tot hem, loopt, dus haast bij, loopt en spreekt tot deze jongeling. Tot Zacharia. Jongeling. Is hij nog jong, Zacharia? Ik weet het niet, ik weet het niet, staat hij jong in de bediening, omdat hij nog zoveel onwetendheid bezit ten opzichte van het raadsplan gods en ten opzichte van de bewoning gods, ik weet het niet, als ik het woordje hoor, deze jongeling, komt er iets teers over. Dan is het het vaderlijke in de aanspraak tot zijn kind en tot zijn knecht. Een jongeling, altijd nog een leerling op de school van genade. Ik dacht in de overdenking van deze stop, gelukkige Zachariah, gelukkige dienstknecht van God die nooit verder mag en nooit verder behoeft maar die ook nooit verder wil komen dan in de bediening van het woord maar een jongeling te blijven een leerling van zijn grote meester die elke dag maar vragen moet heren ik weet niet wat u gaat doen gaat u meten ik weet niet wie de bewoning is. Wilt u me dat zeggen? Die niet meer wil, niet meer kan en niet meer mag zijn. Dan, dan dat woord wat de engel tot hem richt zegt tot deze jongeling. En spreekt hem aan. En dan zeg ik, gelukkig dienstwerk dat al zo geoefend mag worden. Want die worden van de hemel geleerd. En van de hemel met hemels licht en wijsheid bedankt. Gelukkige Zachariah die door God een jongeling is en blijven mag, en van God onderwijs krijgt, hij zegt tot die jongeling. Deze man met zijn rijke profetie, met zijn diepe nachtgezichten die zoveel goddelijke openbaring van de hemel ontvangt. die door God altijd nog een leerling geacht wordt, bevoorrecht. Als je zo je dienstwerk voor God mag doen, Jeruzalem zal dorpsgewijze bewoond worden. Zit je daarmee in Zacharia. ach Jeruzalem zal dorpsgewijze bewoond worden, nee dat is geen openbaring van kleinheid, we zeggen een dorpje zeer klein, nee het heeft een een heel heel rijke beduiding een wonderlijke prediking, want in Israël waren de dorpen niet ommuurd. Geen grote dikke muren die een dorpje beveiligden. Het was open. Iedereen kon erin en iedereen kon eruit. Dorpsgewijze bewoond. Zonder begrenzing. Hoe rijk heeft Zacharia gezien, de openbaring en uitbreiding van de Nieuw Testamentische kerk. Het is, of ik hem hoor zingen, wat de dichter van 87 zong, Ik sarah, ik zal Babel vermelden onder degenen die me kennen, ziet de Filistijn en de Tyriër en de Moor is al daar geboren, een Godstad zonder begrenzing. Van muren begrensden de omtrek van een stad en bepaalden dit is het verder niet. Maar een dorpsgewijze openbaring gaf ruimte voor uitbreiding. Dat is de rijke boodschap die deze godsgezand mag zien. Dat kan nog steeds bij. Nog steeds voor uitbreiding vatbaar. O oh, als er vanavond op deze biddag. Misschien was het waar. Met een breuk in haar hart zeggen en zeggen. O oh God Jeruzalem en zijn bewoning. Dat is voor dat volk van God. Maar daar sta ik buiten. Zo ver buiten. De Heere zegt. Zeg tegen deze jongeling. Jeruzalem wordt dorpsgewijze bewoond. Onbegrensd. Er kan een hier binnenkomen, een Philistijn binnenkomen. Er kan een Hoofdman over honder binnenkomen. Er kan een Maria Magdalena binnenkomen. Daar hebben Gods kinderen van de Nieuw Testamentische Dag in bewondering de vruchten van gekend. Jeruzalem is dorpsgewijze bewoond. O God. Dat is de ruimte die in de verkondiging van het evangelie is en de ruimte in deze avond op deze middag. Wat zal er van de gemeente gods worden? Hoe zal de uitbreiding van de kerk zijn? De Heer heeft gezegd, er zijn nog andere schapen die van de stal niet zijn, die moet ik ook gaan toebrengen. Ja, Jeruzalem. Wordt dorpsgewijze bewoond. Dat is de ruimte die God laat zien. Als hij nogthans naar het vastgemaakt bestek zijn gemeente komt te tonen. Dat mocht u vanavond in de binnenkamer dringen. En zeggen heren we hebben gehoord. Dorpsgewijze wordt uw kerk gebouwd. Daar is van mensenzijde geen begrenzing. Ach heren al was het maar aan de buitenkant. Het kleinste plekje in je godszap het allerminste plaatsje. Al was het maar de allergeringste van de allergeringste. Maar u hebt zelf gezegd, het is een dorp zonder begrenzing, dorpsgewijze bewoner. Nu weet Zachariaat, hij mag geen paal sterk, hij mag geen beperkingen maken. De Heer prijs. de ruimte van de openbaring van de Godstad, maar. En het blijkt dat Zacharia toch vragen over had. Een dorpsgewijze bewoning. Een plaats zonder muren. Maar ik kan de vijand zo makkelijk in. Een stad zonder bescherming. Is toch een prooi van de benden. Daar kan toch het roofgedierte binnenslaten. Daar zijn geen wachttorens. Daar is geen wacht op muur. is dat dan toch niet een kwetsbare stad, die Godstad, die dorpsgewijze bewoond wordt? En die vraag, die bij Zacharia leeft, wordt door de Heer onmiddellijk beantwoord. Hij zei dat op mijn loop, spreekt deze jongeling aan, Jeruzalem zal dorpsgewijze beloond worden vanwege de veelheid der mensen en der beesten die in het midden van de wezen hadden. En wat de muren betreft, de veiligheid, dat is mijn derde gedachte. De eeuwige bescherming van Jeruzalem, doch zingen we. Van 48, het tweede vers. In haar paleis en vestig God zijn troon wordt daar kende slot en hoop vertrek voor het volk. Te wezen. Geen vorsten heeft men daar te vrezen. Het tweede van 48. ...dorpsgewijze bewoond, zonder muren. Een opengebroken stad dan. Een prooi van omstandigheden. Een willoze werktuig... ...van de machten der duisternis... ...die ongestoorde stad kunnen benauwen... ...en ongestoorde stad kunnen belegeren. Nee. Nee. Jeruzalem zal dorpsgewijze bewoond worden... Zeker van de onbegrensdheid van de opbouw en uitbreiding van de Godstad. Totdat ze voltooid zal zijn in het volle getal. Maar ten opzichte van haar beveiliging is er een eeuwige bescherming. Hoor maar. Ik zal haar wezen. Spreek de Heer een vuurige muur van rondom. Hey. Dus die gemeente God, die is ommuurd, helemaal ommuurd van rondom. Het is een vuurige muur. We zouden het beeld kunnen zien in onze gedachten van vuurvlammen, die om die gemeente Gods dag en nacht branden. Licht geven, warmte geven, beveiliging. Want al degenen die deze Godstad zullen naderen kunnen alleen maar naderen tot die vurige muur. De muur van zijn heilige recht, van zijn heilige bescherming, die brandt als een vuurgloed om zijn gemeente. En dan kan een kind de ernst van deze zaken begrijpen. Ook de troost binnen die vuurvlammen. Gods, ik zal haar zijn tot een vurige muur rondom ligt de gemeente gods eeuwig veilig, daar heeft de vijand bogen, schild en vurige pijlen of verspuit. Kunnen wel brullen van achter en voor die muur, kunnen wel schelden en drijven en benauwen. maar verder niet, waarom een vurige muur? Als je daar te dichtbij komt, gemeente, dan zal die muur je verbranden als een vlam de stoppel steert. Zo veilig is te kijken. Vuurde muur. Vele hebben zich daar eeuwig aan verbrand. Toen ze te dicht bij het ware leven kwamen daar gaat zou. je bent te dichtbij gekomen sau, afgelopen je bent te dichtbij gekomen Farao, daar slaan de vlammen erin je bent te dichtbij gekomen Haman, je bent er dichtbij gekomen Isabel, je bent er dichtbij gekomen Natalia, zou er vandaan blijven. Ik zal haar zijn tot een vurige muur van rondom o enige, onbevattelijke waardevolle bescherming van de levende gemeente des heren. Ik zal haar zijn tot een vurige muur. Mag ik zeggen de hel ligt er vol van, van die de kerkgods hebben benauwd. Echt gemeente, daar ligt de hel vol van. En binnen de muur, binnen de muur, luistert u maar, ik lees in mijn tekst en ik zal ook oh dat, ik zal tot heerlijkheid wezen, in het midden van haar, binnen de ring van de muur, zegt de Heer, zal ik tot heerlijkheid zijn. Gelijk eenmaal de ark van het verbond, in zijn volle luister in het midden van het heilige der heiligen stond, als een teken van de heerlijkheid Gods, van een door het bloed verzoende majesteit. Al zo zal de Heere te midden van zijn gemeente, zich openbaren in het verzoenende werk van die gezegende middelaar gods en der mensen, want ik zal in het midden van dezelfde wezen. Niet alleen bescherming is gewaarborgd, maar ook inwoning is gewaarborgd. Twee zaken die ik eigenlijk nog wat wilde ophouden. Bescherming is gewaarborgd. Daarom kan in 1986 bidden gehouden worden. Die. Daarom is ook in dit gebeuren. En al hetgeen wat de kerk in deze tijd omringt. De gemeente eeuwig veilig. De poorten van de hel. Zullen die gemeente niet overweldigen. Laat ze niet te dicht komen bij de kerk van God. Die mijn volk aanraakt, die raakt mijn oog op. Maar er is ook een waarborg van de zoete inwoning, ook al gevoeld, het leven het niet altijd, maar het is een duurzame belofte, mijn oog zal op u zijn, ik zal raad geven, ik zal je niet begeven en ik zal je niet verlaten. En als dit seizoen het zijn mag gemeente, dat die gevoelige tegenwoordigheid een ogenblik in het hart wordt ervaren, te midden van een ruisende bruisende wereld hoor ik de gemeente toch zingen in God is al mijn heil mijn heer, mijn sterke rots, mijn tegenweer en hij is mijn toevlucht te alle tijden. Dan is het waar, veiligd en beveiligd, in leer, en leven, en beleidenis. Het heeft ook een stuk van afzondering te leren binnen de muur waarin God zijn kerk heeft geplaatst, hebben we te blijven. De muur, die is ook tot een teken van Gods onbegrijpelijke genadeweldaden die aan de kerk zijn geschonken. En daar leeft de gemeente, te midden van een huilende wildernis, in de gemeenschap met hun God en Goal. Dan kan het nieuwe seizoen beloften geven. Wat hier op de aarde is getoond, is een toonbeeld van wat straks komen zal. Het nieuwe Jeruzalem straks nederdalende van God uit de hemel, toebereid als een bruid die voor de man versierd zal de ganse gemeente Gods eeuwen beveiligd, invoeren door de poorten, om daar een eeuwige verwondering te gaan beleven, wat ze hier door het geloof hebben gekend, dit Jeruzalem is wel gebouwd, wel samengevoegd. Die haar beschouwt, zal haar voor bouwheers kunstwerk groeten. Amen. Heer, we hebben driemaal uw woord overdacht. Die diepe, wonderlijke, zoete geheimen van uw woord. Geeft ons daarvan de kracht, de sterkte. Laat ons weten dat de zaak van uw gemeente in uw handen is. eeuwige grote bouwmeester. doet ons geloven dat u om uw kerk die vurige muur stelde. En dat uw inwoning is beloofd. U hebt gezegd, ik zal u niet begeven. Ik zal u niet verlaten. Neemt ons voor uw rekening. Heren, we weten het. Onze ogen zien de muur niet altijd. Ons hart gevoelt ook uw tegenwoordigheid niet altijd. Nogthans is uw woord de waarheid. Doet de krachten van beleven. Laat ook in de toekomst uw gemeente worden gebouwd. O dorpsgewijze, hebben we gehoord. De onbeperktheid van uw vrije genade, die zich uitstrekt naar noord en zuid, naar oost en west, opdat ze met Abraham, Isaac en Jacob zullen aanzitten aan de ronde tafel. En nogthans de dure opdracht van uw gemeente, om heilig te waken dat alles bij dat vastgelegde bestek uw kerk wordt gebouwd, naar leer, naar leven, naar de zoete orde die u uw gemeente leert. Verzoende tekort, wil ons leiden over de wegen die we gaan moeten. Wil u bewarend opzicht over ons houden. En o grote wolk en vuurkolom, trekt met ons op. We zouden op de dag niet verdwalen. We zouden in de nacht niet verschrikken. En we zouden door het dierbare geloof, met dat gezicht op u, o overste leidsman en volender van het geloof, verwaardigd worden, ons kruis op ons te nemen en u te volgen, door bezaaide en door onbezaaide wegen, amen. Wij zingen van 130, het vierde vers, o hoop spot de heren gij vromen, en wat er volgt, het vierde van 130.